Uur. met het In Mekka zijn zeker 310 pelgrims omgekomen bij de Hajj. In het gedrang raakten 450 mensen gewond, melden de Saudische autoriteiten. De Hajj is de jaarlijkse bedevaart voor moslims. Er zijn zo'n 2 miljoen mensen op de been. Er vallen in het gedrang vaker doden bij de Hajj. Twee weken geleden kwamen in Mekka meer dan 100 mensen om het leven... toen een hijskraan op de grote moskee viel, het centrale heiligdom van de islam. De kans is groot dat er bij Volkswagen nog meer topmensen vertrekken. Dat heeft een van de bestuursleden gezegd op de Duitse radio. Hij is ervan overtuigd dat meer mensen geweten hebben van de fraude met de motoren van dieselauto's. Volkswagen heeft de Duitse justitie gevraagd een onderzoek te doen om vast te stellen wie verantwoordelijk waren. Gisteren werd al bekend dat Martin Winterkorn opstapt. Hij was de hoogste baas van Volkswagen.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 De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat de islamitische staat structureel jihadstrijders naar Europa stuurt. Maar ze sluiten niet uit dat er wel eens iemand met kwade bedoelingen tussen de asielzoekers zit. De vrees bestaat dat eerst de eerste grote stroomvluchtelingen gebruikt om terroristen naar Europa te sturen. Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten is daar geen bewijs voor. De Duitse bondskanselier Merkel praat vanmiddag met de deelstaten over de opvang van de vluchtelingen die het land binnenkomen. De deelstaten eisen geld en daadkracht van de regering. Ze zeggen dat Berlijn hopeloos achterloopt met het verwerken van de asielaanvragen. In Duitsland komt het grootste deel van de vluchtelingen aan in München. De asielzoekers worden vervolgens over het land verdeeld. Het weer vanuit het westen regen of motregen. Het wordt 17 graden. Morgen af en toe zon, nog een enkele bui. Ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <tied>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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zenizzee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht.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 Wat is nou eigenlijk erger? Mot in je kleding of mot regen? Ja, moten, mot is sowieso nooit leuk. Nee. Nee, of nee, met regen we... of kleding of ja. uh, met trouwen. Als ja, mot, mot, mot... dat is het niet leuk. Nee, motje. Nee, motje nee. moet je niet hebben. Nee. Nee. nee. Oké. Okay. Nou, uh, weten we dat ook weer. Zijn we er weer uit? Goedemiddag. <lacht> Goedemiddag allemaal luisteren. Ja, hoorde, en... net, hoorde je net ook die ontploffing? Uh, nou, nee. Ik denk dat ik zo geconstateerd werd. Was er wat ontploft? Ja, we zijn met de daverende donderdag begonnen. <lacht> zo, nou, daar zijn we dan weer. Het is twaalf uh, uur geweest, om precies te zijn. Het is al ruim vijf over twaalf. Jongen, jongen, jongen. Ja, wat zit jij te kletsen, zeg. Ja, niet wat? Ik begin net. <lacht> en, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja. Ik nou, weet niet. De CFM Lust, of Zandvoort Lust, vandaag. Met Dolly aan de microfoon. oh. oh. Ja, ja. En uh, ik wens jullie maar meteen even een heel smakelijke maaltijd. Ja, doe dat. Is het niet wat vroeg eigenlijk? Voor de lunch? Ja. Nou, dat ligt eraan hoe, hoe laat je ochtends opstaat. Ja, de meesten hebben toch pauze tussen uh, half één en half twee of zo? Oh ja, dan mag ik toch alvast wensen. Ja, een smakelijke lunch? Dat ja, wel, mag ja. je wel. Mag jij wel. Hmm. Anders maar moeten ja. we met het programma ook maar wat later gaan beginnen, toch? Nee, doen we niet. Nee, toch? Nou, ben nee. Ik denk ook weer later thuis. Dat kan dan niet. wordt het weer, als we eerder, Brunst. Nee, maar dan ben ik ook weer later thuis. Ja, nee, dat moet je niet doen, joh. Ik moet gewoon een, Op tijd uh, thuis zijn. Ik moet een kwart over drie binnen zijn, anders gaat het hek dicht, hè? Ja, daar ja. heb ja. ik je nog nooit over gehoord, toen je nog niet getrouwd was. Nee, ik geloof er ja, niks van. Nee, maar dat is... Hmm. <laughs> maar goed, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we ja. gaan lekkere muziek draaien. We, gaan, uh, uh, we hebben het regio nieuws natuurlijk, half en half twee. We hebben het liedje van de sidekick. Twee leuke mooie platen trouwens hoor. Weer apart. Lekker gezellig vind ik dat. <laughs> en uh, we hebben natuurlijk de vrijwilligersvacature van de week als alles mee zit. En uh, nou ja, dat is het eigenlijk voor nou, vandaag? Althans wat dit programma betreft. Ja, je weet maar nooit. Nee, je weet maar nooit. Er kan zomaar weer iets nieuws op tafel komen. Ja, je weet het maar nooit. Nee. Je weet het maar nooit. Nee. La la la la la la. Maar ja, dat weten de Zandvoortse mensen toch wel. Dat als er iets is waarvan ze denken: van nou, dat, dat, moet, dat, dat moet echt nu op de radio gezegd worden. Ja. Dat ze langs kunnen komen, dat weten de mensen ja, wel toch? Ze kunnen ook bellen. En bellen mag ook, ja, ja natuurlijk. 57-30393, hè? Ja, 57-30393. Ja, ja, ja. En dan mag neemt één van ons op. Nee, ik niet. Jij. Nee, oh, dan neem ik op. Jij neemt op. Ja, ik neem op. Ja, ik niet. Ja, nee, neem jij maar niet op. Ik neem hem ik me, op. Ik, me, ja. nee. ik heb gisteren alles al opgenomen. Nee, laat hem dan maar liggen. Ik neem hem wel op. Ja. Bent u al opgenomen? Ja, ja maar het was niet ernstig. Andere eh, ander nummer. Uh, ja, oké. Okay. Nou, we gaan beginnen, want uh, dat is ja. slappige oude... leuk. verschrikkelijk. Ja, even met Cat Stevens vandaag. Oh, leuk. Can't I can't keep it in, I can't keep it in, I've got to let it out I've got to show the world, world's got to see See all the love, love that's in me I said, why walk alone, why worry when it's warm over here You've got so much to say, say what you mean Mean what you think and say anything Oh, why, why must you waste your life away It's my Is ik hier ook nog voor alle fans van The Electric Light Orchestra. La, la, la. Nou let op jongens, want ze komen met een nieuw album op 13 november. Het gaat Alone in the Universe heten. Ja, dus leuk voor de Elo-fans. Dit is Mr. Big. Do you start new? En het nummer van Cat Stevens. Die werd geschreven door Cat Stevens. Uh, Jimmy Cliff had er een grote hit mee. En ook Mister Big. 3-1-1-1. Ja. ja. En vandaag met Brian Adams. Ja. I heb een first real six stream. In, -ing. in, in. Hij heeft weer een nieuw plaatje. Lekker lijkt je niet zo op deze stem. Het is iets, iets dat die wat rustiger. is. lijkt me wel een beetje een rock'n'roll nummertje. You belong to me. Maar dit was nog even drie van zijn grote oude nummers. We begonnen natuurlijk met The Summer of 69. En uh, daarna Heaven. En uh, daarna als laatste Run to You. Geweldig. Lekkere muziek van uh, de heer Adams. We begonnen zo eind jaren 70. We een paar grote hits gehad onder andere duetten met uh, Tina Turner en uh, nog veel meer. Mooi. Brian Adams dus. Het is uh, vandaag. Uh, het is het vandaag eigenlijk? Oh ja, 24 september. En uh, we gaan zo het nieuws doen. En uh, ik ga even naar mijn site kijken of ze al contact heeft met. Uh, oh, nog niet. Nee, nee, nog niet. Maar dan doen we het zo wel even. Doe het zo. We gaan we? Gaan nou, we eerst het nieuws doen. Wat zei je nou? Oh. Ik me nu moest bellen. Dat nee, vroeg ik. Nee, doe zo. Doe, zo. doe nou, we straks. Ja, Oké, okay. nee, we, we bellen na het nieuws. Ja. Dus die... blijf thuis. Ja, niet weggaan hoor. Nee. Ah, je mag hem nu ook bellen. Ja, oh, hoor. wat je wil. Ja, nou, bell, bel hem nu maar. Bell ik ga hem niet maar even bellen. Ja, ja, ja. Hij weet dat we gaan bellen. Ja, dus ga hem nu maar even bellen dan. Je vinger maar op als je hem <laughs> hebt. Oh, dan moet ik wel mijn koptelefoon af doen. Ja, anders hoor je hem niet. We het orkest hier in de studio gewoon even rustig doorspelen. Dat zijn aardige jongens hoor. Die, kunnen... die spelen. Ook zo'n microfoon. Maar goed wat? Het is Brian Adams en we zoeken even contact. Ja, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Uh, want uh, er is een, uh, een meneer, uh, dames en heren, in, uh, in Zandvoort. Uh, die doet elke morgen doet een, uh, doet een uh, sportprogramma hier bij, uh, bij CFM. Dat weet u waarschijnlijk. Dat heet wat? Op vrijdag. Huh? Op vrijdag alleen. Ja, op vrijdag doet hij dat altijd. Hè, dat is uh, Henny Rucker, dames en heren. En dat is een hele blije man. Daarom hebben we hem even gebeld. Want hij is ontzettend blij zag ik op Facebook. Want Henny, vertel eens, wat is er gisteravond gebeurd... daar in, uh, aan de Spanjaardslaan in, uh, in, in Heemstede? Ja, ik ben niet alleen blij, ik ben ontzettend trots. Want uh, de oudste club van Nederland, de koninklijke HFC... heeft daar zomaar even gewonnen, in het KNVB toernooi van FC Eindhoven. En dat is weliswaar geen Ajax of Feyenoord... maar het is wel toevallig de nummer drie van de Jubileumleague. League. Ja. En vorig seizoen promoveerden ze bijna. Ja, en dat is geweldig, maar ze hadden absoluut geen antwoord op de wilskracht van de, van de mannen... die in hetzelfde shirt lopen als 100 jaar geleden. Oké. Okay. Hey, en uh, ik heb wel gehoord dat ze daar al kreten hebben van uh, de Kuipen komen eraan, hè? Ja, nou, die, die kreten die heb ik al een paar keer gebruikt. Want ik ben er eigenlijk een beetje op aan het hopen dat we vanavond Feyenoord, hoop, uh, Feyenoord loten. Ja. We moeten dan uitspelen, hè. We moeten uitspelen de volgende ronde. Maar ja. als die Kuip vol zit en wij gaan met 60 bussen naar Rotterdam... Dan wordt het toch een feestje van, van welste. Vrijenoord ja. heeft van ons nog niet gewonnen. En dat betekent dat we daarna gewoon doorstromen naar de finale. En dan spelen we weer in de kruis. <lacht> nee, maar jouw optimisme is jou niet vreemd, hoor ik al. Nee, nee maar als je niet optimist bent, bereik je nooit iets. Hé, hey, en uh, nog eventjes een vraag, uh, want ik heb je nou toch aan de telefoon. Uh, uh, uh, wat vond je van Dumoulin uh, gisteren? Ja, vind ik jammer, maar het was te begrijpen. Hij had veel, veel te veel inspanningen gedaan in de, in de Ronde van Spanje, de Welta. En hij had natuurlijk dat uh, vervelende gedoe onder, uh, tussen zijn billen... Ja. waardoor hij niet ja, pijn had. En als je pijn hebt, kun je niet goed fietsen. Nee. Dat duidelijk. nee. Zadelpijn. Gisteren, konden wel, gisteren konden ze wel goed voetballen, hoor onze, onze mannen van HC. Laten we het daar nog even over hebben. Ja. Wat trouwens ook heel leuk was, is dat Eindhoven... dat er door ons werd uitgeknikkerd uit die KNVB-beker... stuurde allerlei felicitaties op Twitter en op de sociale media... Van jongens, wat hebben jullie het geweldig gedaan en we hopen dat jullie een hele goede tegenstander krijgen. En dat zijn natuurlijk toch leuke dingen. Ja, yeah, dat is sportief. Daarna, ja, en daarnaast is het zo dat precies 100 jaar geleden won HFC de Bokalo. De KMVB-beker heet nu, of die, die heet nu KMVB-beker, die heet yeah. toen nog de Holdert-beker. Yeah. En weet je wat ook leuk is? De grootste overwinning ooit uit de bekercompetitie is ook van hfc 23-0 tegen de AC en VVV uit Amsterdam. <lacht> en Eddie Holdert scoorde toen 13 keer. 13 keer. Ah, 13 ah, dat is dan, dan, dan moet die gozer daar in Duitsland nog even aan de pak met zijn 5 goals in 10 minuten. Precies, precies. Die moet nog even door. <lacht> en gisteren scoorde Gertjan jan Tamiris En Gertjan is de oud profspeler van NAC en Herakles. Die speelt ja. uh, nu bij HFC weer. Begonnen bij Allianz, is toen naar HFC gegaan en toen de wereld door. Maar die Tameres is, is de opvolger waarschijnlijk van de trainer Pieter Mulders... ...die die geweldige broek heeft gesmeed. Ja. En dat is natuurlijk leuk. El Yacoubi maakt maakte 2-1. En de grote uitblinker, en die houdt HFC echt niet hoor, ...Mike van de Ban, die gaat volgend jaar echt naar de Eredivisie. Dat is zo'n verschrikkelijk goede voetballer. Hij maakte 3-1. Okay. Dat is natuurlijk leuk. En als mensen dat allemaal zelf eens een keer willen zien... ...aanstaande zondag 2 uur speelt de Koninklijke HFC tegen mijn eerste club... ...Hercules uit Utrecht... Ja. Van 1882. En dat wordt weer een schitterende partij voor Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Uh, ik spreek je morgenochtend weer. Ja, absoluut. Dan gaan we weer uh, een leuk programma maken. Wie hebben we als gast morgen? Mike van der Ban, de scoorder van de 3-1 gisteren in de wedstrijd tegen Eindhoven. en de jeugdcoördinator bij de Koninklijke HC okay. Een fantastisch mens met heel veel hele mooie verhalen. Okay. Morgen van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Nou, hartstikke leuk je even gesproken te hebben. We zien elkaar morgen weer bij Zag je maar. Oh, ik, ik heb nog iets vergeten te vertellen. Misschien moet ja? je dat ook nog wel weten. Weet je dat die beker al drie keer door HFC gewonnen is? Nee, dat weet ik niet. In 1893 en 1895. Zo. Oh nee, sorry. Nee, toen waren ze kampioen van Nederland. Ja. De beker, die Holdert beker, hè, die wonnen ze. Dus de voorloper van de KVW beker. In 1904, 1913 en 1915. Zo. En 100 jaar later in 2015. Dan zijn we weer naar de kaart. De kans is dat hij voor ons is. <laughs> Nou, heel veel succes en hartstikke leuk. En het is feest. Het is, ik ik last in de krant, het was nog lang onrustig aan de Spanjaardlaan. Dus, ja, gisteravond trainde ik de overige senioren tot een uur of elf. Ja. We hebben toch zeker tot één uur uh, uh, zingend in, de, in de, het clubhuis gezeten. Mooi. <laughs> ik kan me voorstellen. Ja. Het is toch wel een prestatie van voor Trouwens, het is, dat wou ik ook nog even, even zeggen. Het is wel opvallend dat... Um, dat er meer van die, van die amateurclubs zijn. Die, ja. uh, want ADO aan Den Haag is er ook aan gemieterd door een, door een amateurclub, ja. hè? Er zijn er al een heleboel uit, hè? Ja. Uh, Capelle is door, Excelsior 31, uh, FC Linde die doen het ook heel goed, Coyote ja. Boys, HHC Hardenberg, ja. en de sportclub Genemuiden en natuurlijk Spakenburg. En Spakenburg. Ja, dat zijn er heel wat. Ja. Dat zijn er heel wat. Hey, en met hoeveel spelers, uh, dat wil ik ook nog even weten, want dat vond ik ook wel weer verpand. Uh, hoeveel spelers uh, mag een team minimaal hebben voordat de wedstrijd afge afgelast wordt of gestaakt wordt? Acht. Acht. Dus Vitesse ja, zat net op het randje gisteren. Ja, dat, en daarom keek die laatste absoluut die kaart niet, want dat was het gewoon gebeurd geweest. Ja. Nee, dat is zo. Ja, want het was 11 tegen 8, hè? 11 tegen 8, ja. <laughs> dus als ze nog één uitgemoeten, had, een, had de wedstrijd gestopt. Ja, maar ja goed. Herakles heeft het even goed gewonnen met 6-1, geloof ik. Ja, ja. ja. Goed. Nou, we gaan het er morgenochtend verder over hebben, dames en heren. Tussen 10 en 12 morgenochtend, eh, vrijdagmorgen, dus Water Sport met Henny Rukert. En uh, mijzelf achter de, uh, de meentafel. Heel leuk, Henny. Tot morgen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dag, Henny, Tot morgen. 10 uur, hè? Top. Horen we je weer. Ja. Ciao, ciao. Bye, bye. bye. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou en hebben we nieuws vandaag? Zeg, het hele dorp staat op zijn kop. Dat mogen we toch wel stellen, want uh, vandaag worden er opnames gemaakt van een gekaapte bus op het Raadhuisplein. En die gaan ervoor zorgen dat de Haltestraat en de grote krocht vandaag voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten zullen zijn. Ook de rijrichting van de kleine krocht wordt voor die dag omgedraaid.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 De rotonde zal vaak gedeeltelijk afgesloten worden door acteurs in politiekleding en afzetlint. De rest van de straten zullen gewoon, dus aanhalingstekens dan open blijven en worden door middel van verkeersregelaars gecontroleerd. De opnames zijn van 8 uur vanochtend tot ongeveer vanavond 7 uur. En bewoners hebben uiteraard vrij toegang tot hun woningen, maar kunnen gevraagd worden om even te wachten. Uiteraard zal de producent er alles aan doen om het een en ander aan overlast tot een minimum te beperken. Ze dus hebben er in ieder geval goed weer bij. In de nacht van zondag op maandag is er een totale maansverduistering te zien. Sterrenwacht Copernicus in Overveen zet die nacht de deuren open voor publiek. Tussen elf minuten over vier en vier, zes minuten voor half zes ochtends... bevindt de maan zich in de schaduw van de aarde en zal daardoor rood kleuren... Als het weer het toelaat is Copernicus Open vanaf 3 uur tijdens de totale maansverduistering. Het begin van de verduistering is om 7 minuten over 3 en de totale verduistering is van 11 minuten over 4 tot 6 7 voor half 6 en het einde is om 3 minuten voor half 7 's ochtends. De ja. Maans, ja. ja ga door. De maansverduistering valt samen met een zogenaamde supermaan. De maan staat dan extra dicht bij de aarde. En dit betekent dat de rode maan vanaf de aarde gezien extra groot is. Bloedmaan noemen ze dat, hè? Ja, ja. ja. ja. ja dat wou ik even zeggen. Ja. Mooi, hoor. Ja, dat is heel mooi. Ja, ik heb één zou... keer bijna een aanrijding door gehad. Oh. Ja. Was ik zo gebiologeerd naar die maan aan het kijken? Ja. Prachtig. Ja. Ja. Als het mooi weer is, moet je, moet je eigenlijk gewoon kijken. Want het ja. is, is zo'n mooi verschijnsel. Super. En het, het schijnt ook zo te zijn dat de volgende keer dat iets dergelijks voorkomt... Ik weet niet of dat waar is, maar dat las ik. Uh, dat dat pas weer in 2033 gaat zijn. Hè? Dat dan pas weer zo'nzelfde verschijnsel, bloedmaan en verduistering. Dat dat op deze manier voorkomt. Ja, ja. Oké. Okay. En de laatste keer was volgens mij in 2011. Dus... Ja, dat, uh, dat kan kloppen. Ja. Ja. ja. Goed. Goed. Zal ik verder we... gaan? Ga maar lekker ja? door. Ja, ik vind het leuk. Ga maar door. Oké, okay, oké. Okay. Ga maar door. Hoor. Ja, ik ga door.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 Een aanhouding werd nog niet gedaan, maar de bestuurder is bij de politie bekend... omdat hij vaker achter het stuur stapte zonder rijbewijs. En telkens werd zijn auto in beslag genomen. Schiet ook lekker op dan. Even kijken hoor. Ja. Bij de jachthaven Kempers Prinsessenpaviljoen bij de Westeinde Plassen in Lamuiden is gisterochtend een stoffelijk overschot aangetroffen. Het gaat om een 73-jarige man... Het lichaam werd gevonden door twee mensen die wilden gaan zeilen. Hoe het slachtoffer te water is geraakt is nog niet duidelijk. Omdat er enkele verdachte omstandigheden waren... is de recherche een groot onderzoek begonnen. En inmiddels sluit de politie een misdrijf uit. De politie bracht veel materiaal naar de jachthaven... waaronder een speciale container van forensische opsporing. Een politiehelikopter maakte foto's van de omgeving... en de brandweer heeft het lichaam later geborgen. Arie Wester moet zich even een acteur in een misdaadfilm hebben gewaand. Maar bij het avontuur waarin de 50-jarige eimuidenaar afgelopen weekend is beland... ging het absoluut niet om fictief vermaak. Wester kwam zondag bij zijn woning aan de Kanaalstraat oog in oog te staan met een inbreker... maar wist die ongewenste bezoeker in een mum van tijd te overmeesteren. Hij schrok s'nachts wakker van glasgerinkel... En daarop pakte hij zijn luchtbux die naast hem staat... keek naar beneden en zag die inbreker staan. Hij vertelde de inbreker dat die plat op de grond moest gaan liggen. Zijn vrouw belde ondertussen 112. Politieagenten die naar de woning kwamen... zagen eerst de man staan op het balkon in zijn onderbroek... met dat luchtdrukwapen in de handen. En daarna werd de inbreker gezien en aangehouden. Wester heeft dus geen foutvolk over, over de vloer gekregen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat afgelopen zondag... bij Wester's woning een vermeende inbreker is opgepakt. Het gaat om een 23-jarige man uit IJmuiden. De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten... maar hij moet zich nog wel voor de rechter verantwoorden... al dus de politie -sexman. Het luchtdrukwapen van de Ermuidenaar blijft bij de politie... want wat de eigenaar gedaan heeft... Dat mag niet. Je mag wel een luchtdrukwapen hebben... maar je mag er niet mee dreigen. Ik, Onlangs... vind, ik, vind, het een, ik vind het een moedige man. Zo is dat. Ja, ik ook. Ja, hartstikke goed. Je mag je eigen huis toch wel verdedigen? Wat is dat nou? Tuurlijk wel. Ja. Uh, goed, iets anders. Onlangs bracht de KNR... KNRM, oftewel de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... de honderdduizendste geredde veilig aan wal... Een indrukwekkend cijfer wat laat zien hoe belangrijk het is... dat als er iets misgaat, men terug kan vallen op de hulpverleners van de KNRM. Deze mannen en vrouwen houden door veelvuldig te oefenen... hun professionaliteit op een hoog niveau. En hoewel het natuurlijk het beste is problemen te voorkomen... door een goede uitrusting, voorbereiding, etc., is het ook goed om te oefenen hoe met noodsituaties om te gaan. En dat kan het beste in realistische omstandigheden op zee en met echte boten. Nou, en dat gaat gebeuren op de eerstvolgende preventiedag... die de NVVK en de KNRM organiseren. Ook de Zandvoortse vrijwilligers van de KNRM doen mee met de oefeningen. De preventiedag vindt plaats zaterdag 26 september aanstaande in IJmuiden. De reddingswerkers gaan de zee op met een aantal jachten van kuszeilers... en met reddingsboten van de KNRM en duiken in de search van search en Rescue, bediening van apparatuur, het voorkomen van uitval... en het gebruik van de verschillende soorten noodsignalen. Als u uh, wat meer hierover wilt weten... kunt u, doorklikken, of nee, kunt u uh, zich wenden tot uh, www.kustzeilers.nl... en daar vindt u alle informatie over die speciale preventiedag... en de agenda, het programma en de informatie. Tot zover het uh, regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, zoals u ziet is het vandaag bewolkt en dat gaat het ook blijven. In de middag kunnen we zelfs ook nog buien gaan verwachten. En later, na die buien, het zou het nog wel eens een beetje kunnen gaan opklaren. Er waait een vrij krachtige meest zuidwestenwind. En de maximale temperatuur in Zandvoort gaat zo rond de 17 graden hangen. Dan gaan we naar morgen. Nou, je zou het niet denken, maar morgen krijgen we veel zon. En er waait een meest matige westelijke wind met weer zo'n temperatuurtje van rond de 17 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon. Dat is natuurlijk te hopen en hopen we dat het droog blijft. Hè, voor het eh, dorps- en stadsomroepersconcours. Wat allemaal op straat gehouden wordt in het centrum. En eh, de wind, buiten die periode met zon. De wind dat, die wordt zwak en komt uit het noordoosten. En de temperatuur is wederom zo'n 17 graden. En vanaf vrijdag meerdere dagen droog na zomerweer. Met geregeld zon bij gematigde temperaturen. En de zeewatertemperatuur langs het strand is ook ongeveer 17 graden. Dus gelijk aan de buitentemperatuur. En dan was dit het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van den Horen. Dat was dan het liedje van, uh, van de sidekick. En dat is Dolly. Ja, ja. Ja, dat is onze Dolly. Mm. Hé, hey, waarom dit liedje? Nou, gewoon omdat ik het heel, heel erg mooi vind. Ja, ja. Ik okay. vind zo'n kanje van een zangeres. Je hoort niet zoveel zangeres van de eigenlijk. Nee, jammer hè. Nee, maar goed. Wij hebben gelukkig onze eigen Sadee in Zandvoort. oh ja? <laughs> ja, Katty. oh die, ja, ja, ja. Die ja, kan ja, ook ja. zo... Och, man, ja, die kan dit. Die zit in diezelfde stijl ja. en... Uh, ik denk dat ik, dat ik dat ook de volgende keer wel graag wil horen. Hoor. Dat oh. mooie nummer Speak Now. Okay. Wat nou. prachtig. Nee, ik, ik ben gewoon gek op die stijl van muziek, joh. En ja. die stem. Prachtig. Okay. Ja. Goed. Sade dus en Your Love is King. Het liedje van de Sidekick vandaag. Nou, ook leuk om, uh, om te weten, toch? Ja. Ja, en, en het leuke is dat... Uh, dat uh, het leuke is dat uh, mijn collega Bart van der Meer, of onze collega Bart van der Meer... is eigenlijk een, een wandelende encyclopedie, hè, die man. Want het is, uh, het, het is niet te geloven wat hij allemaal weet. En daarom kwamen we er ook achter dat uh, vandaag de geboortedag is van Jim Henson... de uitvinder van de Muppets. Even opnieuw, even luisteren. It's time to get things started. Oh, oh, oh. A sensational, inspirational, This is what we call The Muppet Show. Ja. <laughs> Geweldig. Uh, Jim Henson dames en heren. Niet alleen de uitvinder van de Muppet Show natuurlijk. Maar uh, de Muppet Show is eigenlijk voortgekomen uit een heel ander programma. Namelijk uit Sesame Street. Weet je dat? wist, no, je, niet, hè? wist dat, je niet, hè? Nee, wist nee, niet. nee dat wist ik maar, niet. Nou, maar ses, Sesame Street was er eerst. Ja. En uh, vanuit, vanuit Sesamstraat, dus zeg maar Sesame Street, uh, hadden ze het idee om er iets meer met die, met die prachtige poppen te gaan doen. Want het was natuurlijk uh, geweldig wat hij daar deed al, al op opvoedkundige tv voor, voor kleuters. En daaruit is dus eigenlijk die Muppet Show ontstaan. Dat is al heel oud, hoor. Dat is, uh, er zijn, ik weet niet, honderden afleveringen van gemaakt. Ik ben zelf een groot fan van de Muppets. Ja, helemaal te gek. En uh, het, op dit moment wordt het dus nog steeds uh, voortgezet door zijn zoon. Uh, die kan het ook. Ik vind het niet zo, ik vind het niet zo leuk als, als zijn vader. Maar oké, okay, hij doet het hij zet het in ieder geval voort in de geest van zijn vader. Dat vind ik wel, uh, dan wel weer fantastisch. En uh, nou ja, behalve dat hij dus uh, de Muppets uh, groot gemaakt heeft, Jim Henson... had hij ook een aantal prachtige films. Uh, The Black Crystal onder andere. En uh, Labyrinth. Van fantastische mooie films. Van, er is zelfs één film waar, waar David Bowie nog een hoofdrol in speelt. Dus geweldig om daar even besteld te staan. Uh, ik denk nou dat Bart dat zelf ook wel doet. Maar ik, denk, ik pik het even van hem. Ik vind het zo leuk. Ja, ik, ik, zal, ik zal echt nooit vergeten. Hè? Kan jij je dat nog herinneren? Dat Wat? toen aangekondigd werd dat er een Muppets-show kwam. ja. Dat ik, ik zat naar dat scherm te staren en ik was helemaal in de gloria. En we hebben allemaal gelachen, want dat hadden we nog nooit gezien. Zoiets, nee, hè? dat was We hadden het nog nooit gezien. Nee. En we konden ons niet voorstellen dat, dat je daar een programma mee kon maken. Terwijl... Ja. Ja, en het, het, leuke, het leuke was ook bij ja. die show dat de meest beroemde artiesten ja. uh, daarin uh, ja. figureerden. Hè? Ja. Ja. Ik heb ze natuurlijk wel gezien met Alice Cooper, met, met ja. Diana Ross, met uh, Charles Navour zelfs. Ja, geweldig. Uh, en allemaal waren dat echt geweldige shows. Ja. Zelfs eentje met John Cleese. En dat was echt <laughs> een van de hoogtepunten. Ja. Goed, nou, het is vandaag dus de geboortedag van uh, Jim Henson en uh, zijn man. Die we in ere moeten houden. Want die heeft ons heel veel moois uh, geschonken in zijn leven. Zeker weten. Zo. Dit is Tim Akkerman. I'm alive. Still alive. Everybody seems to go out tonight. Driven by this feeling. Making memories for life. We're dancing to gangsters paradise.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 I'm still alive. Een nummer van uh, Tim Ackerman. dit wordt de laatste voor het nieuws van een uur. Our House. Madness.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 is oh, She's the one they're going to miss In lots of ways We zijn zo weer terug bij u. Naar nieuws. Tot zo.